Ik ben Stef en dit is het nieuws van NMSO 3. Rond deze tijd staan KLM en de vakbonden tegenover elkaar bij de rechter. De luchtvaartmaatschappij heeft een kort geding aangespannen... vanwege een nieuwe aangekondigde staking van grondpersoneel op Schiphol. Komende woensdag. En KLM wil dat die staking wordt verboden, zegt economieverslaggever Roland Muller. Zij ze zeggen, ja, de gevolgen voor de veiligheid die worden nu echt te groot... voor de hele operatie, dus ook voor de passagiers... maar ze wijzen bijvoorbeeld ook op de belangen van de andere vliegtuigmaatschappijen. Nou ja, gisteren werd er al zes uur gestaakt, een week ervoor vier uur... een week daarvoor twee uur... en aanstaande woensdag zou dan die staking nog weer wat langer worden... Namelijk 8 uur. En uh, ja, er wordt gestaakt voor een hoger loon uh, voor het grondpersoneel. De eerdere stakingen van het grondpersoneel leiden tot veel problemen bij de bagageafhandeling en het inchecken. Museum Naturalis in Leiden raakt een flink deel van de collectie kwijt. Het gaat om 28.000 fossielen. Die zijn ooit opgegraven in Indonesië door de Nederlandse wetenschapper Dubois. Hij nam de spullen mee hierheen, maar dat is volgens een onderzoekscommissie niet eerlijk gegaan. En Naturalis gaat de fossielen daarom nu dus teruggeven. We zullen met Indonesië in gesprek gaan over wat ze willen hebben, hoe ze het willen hebben, wanneer ze het willen hebben. Dus hier volgt nog een heel proces. Maar de uitspraak van de commissie en het besluit van de minister gaat over de hele collectie. Dus in principe gaat alles wat Dubois... Bois verzameld heeft in Indonesië terug naar Indonesië. In Indonesië krijgen de spullen waarschijnlijk een plek in het Nationale Museum. Het gaat onder meer om een deel van een schedel. En heb je nog nieuwe schoenen nodig? Moet je even goed opletten, want eind oktober worden de Yeezy schoenen van Avicii geveld, die DJ. De schoenen zijn niet goedkoop, alleen er hangt waarschijnlijk een prijskaartje aan van 2 tot 4.500 euro. En naast die schoenen worden ook kledingstukken van Amy Winehouse, zangeres, en de iconische ronde bril van John Lennon geveld, oud-lid van de Beatles. En ook de hoed van deze man. Ja, Michael Jackson. Zijn hoed gaat onder de hamer voor zo'n 45 tot 90.000 euro. Weet je dat ook weer? Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag bewolkt met lokaal kans op een buikje. Het is een graad of 16. Dit weekend wordt droog en zonnig. Het wordt ook weer wat warmer. Morgen maximaal 18 graden en zondag rond de 20. ZFM Verkeersinformatie.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 Just leading on a jet plane Without the runaway We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 De nieuws uit Zandvoort en Omstreden. Dit is ZFM, ZFM. ZFM met het nieuws van twee uur. Goedemiddag.